Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen waarschijnlijk 100 nieuwe teststraten om naar een stadion, concert of bioscoop te kunnen. Het ministerie van Volksgezondheid is bezig om die locaties op te zetten. Dat is ook nodig, want de GGD wil alleen mensen testen om het coronavirus onder controle te houden... en niet om uitjes buiten de deur mogelijk te maken. Het is nog niet bekend waar de 100 teststraten komen. De politie is nog steeds op zoek naar de twee jongens die gisteravond in Groningen een agent hebben neergestoken. En daarom hebben ze een signalement verspreid. De agent raakte zwaar gewond, maar is inmiddels wel buiten levensgevaar, zegt deze politiechef. De ene collega is zodanig ernstig gewond dat hij nu nog steeds op de intensive care ligt. Gelukkig is hij buiten levensgevaar, maar zeer ernstig zwaar gewond. En de andere collega die is nog wel even onder behandeling geweest, maar die is gewoon thuis. Ze is licht gewond geraakt. De agenten spraken de twee jongens aan omdat ze buiten waren na de avondklok. En mensen kunnen weer een Billy, boekenkast of een klippanbank bij de IKEA gaan halen. De Zweedse woonwinkel gaat volgende week dinsdag open voor winkelen op afspraak. Klanten hebben drie kwartier de tijd om door de winkel te crossen en moeten alleen komen. En in Wit-Rusland Wit moet zijn inzending voor het Songfestival aanpassen. Volgens de organisatie van het Liedjesfestijn is het liedje te politiek. In Wit-Rusland is massaal gedemonstreerd tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Maar volgens de band vernietigen die protesten het land. Zo klinkt het liedje. Ja, non,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 Maak een afspraak op rijksoverheid.nl/slash coronatest. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Harry, Nee, dat is gewoon alternatieve vamp vrienden. Dit is gewoon het reguliere gedeelte. Dus ik heb er twee uur even warm gedraaid in die afgelopen twee uur. Ja, prima. De nieuwe Van der Hoefs, daar begonnen we dus mee. Dat is altijd leuk als bands of muzikanten hun muziek uit te gaan brengen. Dan willen ze graag een beetje opvallen. Dat doen ze meestal op vrijdag, omdat Spotify daar nou iets mee doet. Ja, en wij zitten dan net een week de tandhakken, hakken, maar... Uh, vandaag uh, zitten er, er toch uh, nieuwe dingen in. Hoofs is er één van, Invisible. En dat is hun uh, laatste single. Dus afgelopen vrijdag uh, uitgebracht. Maar we hebben ook uh, echte primeurs, toch wel. En de, de, ja, de eerste die je nu gaat horen is er zo eentje. En straks in het uh, volgende weer hebben we er nog één van de Death Star Discotheque. Uh, die, uh, die komt straks uh, voorbij. En daar zit ook nog een interview in met Michel Gelen En hij is, uh, en ik wil niet zeggen de baas van de band, maar hij is wel een van de meest uh, gedreven figuren binnen die band. En die band komt uit Brabant. Dat is uh, straks. Maar eerst Emmy... Met haar nieuwe single. Morgen komt die uit. Bored when you call. Nou, doe ik dus op dinsdagmorgen een radioprogramma. Dat heet de kant Nog Was jou En daar heb ik dan een onderdeel dat heet Jaap's K-nummer. En op een gegeven moment waren die doerakker Tino Stuy en Frank Paardenkoper bezig. Twee typetjes. En dat ging dus als volgt. Ja, mijn carrière is ja, hallo, begonnen met, ja, was, met Jaap. Ja, het ja, de de ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het nog goed. We ja, nou. begonnen eigenlijk met een kundnummer met Jaap Koper. En ja. dan ging het in Sky -high. <tie> not to leave En dit is haar tweede single, Talk To Me. Die andere, die heette Here. Uh, die hebben we nog uh, niet gedraaid, maar die zullen we denk ik nog wel eventjes uh, voorbij laten komen. Is het niet in dit programma, dan doe ik dat wel op een woensdagmorgen. Want dan heb ik ook nog eens dienst. En uh, ze is ook maar net begonnen met uh, haar eigenlijke uh, zangcarrière. Goed, het is uh, bijna tien voor half negen. En uh, dan gaan we praten met uh, de eerste... Uh, telefonische gast van vanavond dat is Marvin D. Goedenavond. Eh, hey, yeah. <laughs> Ja, want uh, je bent, uh, geloof ik, al een beetje bezig uh, om jouw uh, single Step Back onder de aandacht uh, te brengen. Ja, dat, uh, dat, dat wilden we van elk, al, elk nummer van het album een beetje aandacht meer geven, natuurlijk. We hebben het album uitgebracht. Uh -huh. Ja, zo n, zo n, elk liedje vinden wij mooi, dus elk liedje verdient onze aandacht. Ja, ja, ja. Uh, wat ik begrepen heb, want ik heb even zaterdag uh, stiekem uh, zitten luisteren naar uh, de collega's bij, uh, bij Capella. Daar kom jij vandaan uh, en daar uh, zei je op een gegeven moment dat je uh, de nummers die je al eerder op dat album hebt uitgebracht, dat je die opnieuw uh, ja, een, een bewerking geeft. Ja, dat lijkt dat, dat zo. Maar wat, wat ja. we gaan doen nog, is we gaan een live versie van uitbrengen. Oh, die we manier. Gaan wat we gaan wat we in Paard hebben, hebben opgenomen. We hebben het de, de album in Paard in Den Haag hebben uitgebracht. Hmm. En daar gaat een live opname van komen. Oké, okay, dus dat, dat is een beetje het uh, idee. Maar wat, uh, wat ja. heeft dat te maken met uh, Step Back? Nou ja, op dit moment, dat, die gaat ook op de plaat komen straks, op de live album. Huh? Maar nu gaan we om de, de studioversie. Oh ja, oké, oké, oké. Maar stond die nou ook op dat uh, laatste album wat je hebt uitgebracht? Ja, zeker, op Changes. Ja. Ja, de, dus, ja, maar dan is het toch een wat andere versie, begrijp ik, toch? Uit het hele verhaal? Nee, nee, op zich niet. Op zich is het dezelfde versie. Ja, oké. Okay. We, we, we willen gewoon dat die... die, die uh, uh... Die liedjes van het album. Dat die gewoon. de aandacht krijgen die ze verdienen. Ah, dus die zitten ja? we dan uit. En op dit moment. Uh, er staan uh, die liedjes nog niet op Spotify. Oh, op die manier? Dus het album is er alleen in de nieuwe versie. Maar niet op Spotify. Ja, ja, dus. En, en, en wij, wij dachten we willen speciale aandacht. Dus per liedje komen ze op, uh, op Spotify. En ja. dat is van de Nu begin ik het. Zo, zo doen we. Nu begin ik het te begrijpen. Dus, dus, die, dus, dus de Die Hard Fans. Die hebben dus nu uh, de beschikking over een uh, vinyl of uh, digitale ja. versie. En de mensen ja, die, die hebben, op... Uh, die, hebben dus, die kennen het nummer al een beetje. Ja, ja. En uh, de mensen die dat nog niet hebben, die kunnen dus nu ook vanaf 12 maart ja. op Spotify, op Deezer en al die streamingsdiensten kunnen die uh, ja. het luisteren. Ja, en uh, is dat ook een bewuste reden waarom je gewacht hebt met alles op Spotify uit te brengen? Is dat het dan? Ja, ja, maar dat, dat is wel de reden om te zorgen van, nou ja, laten we het, het vinyltje het belangrijkst maken. Want dat vonden wij het leukst. Ja, ja, ja, ja. kijk ja. Ik wilde een plaat maken en ik wilde dat het de, de, dat echt op vinyl is. Ja. En dat, was het alle, dat vind ik het belangrijkste. Ja. Uh, als we het dan, dan toch over, weer, over vinyl hebben. Uh, er zit hier een vinyl uh, die hard uh, er tegenover me. Dat is, uh, nou, je kent hem wel, dat is Marcus. Uh, Zeker. <laughs> <Hey man. laughs> ja, ja, hij hoort je alleen niet, want hij heeft geen koptelefoon. Maar goed. Hij ja, geeft maar een groetje door. Hè? Ja, de groeten van, van Marvin is er aan de andere kant. Ja, heb je hem doorgekregen, Morgens? Hij U. kreeg. Ja, Kijk. dus. Uh, maar goed, uh, wat, wat wil, uh, de, de vinyl, hè? Dat, dat is natuurlijk een bepaalde gevoelswaarde. Um, ja. En dat hoor ik steeds meer. Um, uh, ja, dat, ja, vinyl is, is het tastbare. Is dat, is dat ook een beetje romantiek en zit daar ook ja, een beetje aan vast? Zeker. Ik, wat ik heel graag doe is gewoon thuis ook een plaat opzetten en dan, dan zet je iets op. Dat is een, een handeling en dat doe je... en dan ga je ervoor zitten... en dan ga je echt luisteren. Ja. En in de auto draai ik Spotify... of luister ik naar de radio... en dat is meer uh, ja, onderweg. Ja. Dan ben je eigenlijk iets anders aan het doen... maar je luistert toch muziek om... die beleving wat je aan het doen bent te verrijken. Zo ja. moet je het zien. Ja. Het, ja. uh, het is, het is uh, als het ware... Uh, gewoon, uh, gewoon in je stoel zitten... en uh, muziek dan weer echt beleven zoals het uh, bedoeld ja, is. Tot je nemen. Ja. Ja. Um, nou is het... Uh, Jij hebt uh, de laatste keer... Dat was ergens in het voorjaar van het afgelopen jaar. In mei hadden we, geloof ik, jou een keer aan de telefoon. En toen zeiden, ja, die, die, die, die lockdown, daar word ik ook niet vrolijk van. Ik sta al een beetje voor mijn spiegel een beetje hè, te oefenen. Ja. Maar dat, dat is het dan. Uh, zit, er, zit er een beetje zie je voor jullie dan toch nog een beetje schot in de zaken komen Nee, ja qua optredens uh, niet echt we, we hebben wel onder voorbehoud een kleine dingetjes staan maar dat dat, dat dat dat dat weten we niet als dat doorgaat en wat we nu heel veel aan doen zijn zijn uh, quarantine sessions noemen we het ja en dan gaan we vanuit thuis nemen we op en dan maken we eigenlijk covers die we mooi vinden. Hmm. Zoals we nu de laatste Elbow One Day Like This hebben uitgebracht. Ja, ja dat, dat is super mooi om te doen. Dan kan je toch steeds muziek maken met elkaar, al is het op afstand. Ja, en uh, zelf uh, verschaft dat ook nog uh, tijd om bijvoorbeeld ook aan nieuwe nummers uh, te denken? Of... Ja en nee. Soms merk ik dat ik, als ik heel eerlijk ben, dat ik het ook lastig vind om nieuwe liedjes te schrijven. Omdat ik, ja, ik zit natuurlijk ook met het hele, net als heel de wereld met het gedoe in mijn maag. ja Dus dan vind ik het soms lastig om, om daar uh, uit te stappen en lekker weer muziek te schrijven. Ja. En soms juist wel, omdat je dan lekker in je eigen lockdown kokonnetje zit en ja dan lukt het weer wel. Ja. Het wisselt. Het wisselt. Het is een beetje uh, ja, uh, aan stemming en wisseling uh, onderhevig. Ja. In dit, dit. Zeker, maar dat is bij mij altijd, Ja, Ik ben zo'n gevoelsmens, joh. Ja, ja <laughs> dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar er zijn ook mensen die, uh, die zeggen... nou, kom maar op met de, met de volgende lockdown. Ik verveel me niet. Maar uh, ja, dat precies. is... Ja. <laughs> nou, ik, merk, ik heb wel gemerkt dat ik er wel van hou... om nog ook mensen te zien en dingen te doen... en, uh, en uh, erop uit te zijn. Ja. Ik, ik geniet van beide. Ja. Dus ik, ik kan ook heel erg content zijn om lekker in mijn thuisstudiootje te zitten, deur op slot en uh, niemand zien en lekker muziek maken. Dat, dat kan ik ook van genieten. Ja, nee, dat, dat snap ik. Dus dat, dat, dat, en dat doe je nog steeds, denk ik. Zeker. Ja. Um, is het, ja kijk, uh, je komt uit de Capelle. Dan denk ik uh, aan het verhaal Caps Lock. Doen die nog? Doen die nog wat uh, online of wat dan ook? Uh, on online doen ze wel ook wat, zijn volgens mij aan het, het streaming dingen ook aan het doen. Dus dat, dat er bands wel komen die op afstand staan te spelen en die aan het streamen zijn. Mm. Maar uh, uh, wij hebben wel op een gegeven moment, toen het nog komt, tussendoor hebben we daar live kunnen spelen. Dat is eigenlijk een van de laatste live optredens die we gedaan hebben. Nou, dat koester ja dat toch dat het in Capelle is. Hm. Ja, het is voor jou een thuiswedstrijd uh, in, in dat ja. opzicht. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, is na, na Step Back komen er dan nog meer van, uh, van die singles uh, eraan? Nou, ik, eigenlijk zit ik er met, met het idee te spelen om op een gegeven moment uh, misschien er nog maar één te doen. En dan eigenlijk het hele album gewoon erop te zetten. Mm -hmm. Daar zijn we dan ook al bijna eigenlijk. We zijn bijna, bijna al door het album heen dan. En dan wil ik dus ook dit jaar echt een live album van Paard gaan doen. En dan staat alles erop en dan kan iedereen alles horen. Ja, nou, het, het, het, het zijn gezonde plannen, lijkt mij, als ik het zo hoor. Gelukkig maar. Ja, eh, want eh, is dat ook eh, het perspectief wat je voor jezelf probeert te verschaffen? Eh, dan toch eh, ook plannen maken? Ja, gewoon bedenken wat je wel kan doen. En ik kan zelf dit album gaan mixen thuis in de studio, hmm. het live album. Dus ik ga, heb al die audio files heb ik nu en daar kan ik lekker mee aan de gang. En dan kan ik gaan luisteren, oh, hoe moet het gaan klinken. En dat geeft mezelf ook weer iets te doen natuurlijk. Ja, ben jij ook zo'n type die dan op een gegeven moment van, nou, hier kan ik nog wat aan veranderen, daar kan oh, ik wat veranderen? Oh, altijd ja. Ja? <laughs> ja, het is nooit af. Ik is <laughs> dus, nu nog een project wat ik drie jaar geleden gedaan heb. Als ik het nu open, ga ik nog dingen veranderen. Ja, ja, ja. Ja, ja dat, dat gaat stop niet. Op een gegeven moment moet ook iemand tegen mij zeggen, en vaak is dat Evi. <laughs> ja, die met ons werkt. En die, die gewoon zegt van, als management, nu is het klaar. Ja. Ben uh, uh, uh, je tevreden genoeg? Ik heb, heb zo'n beetje een beltje. je bent zo'n zo klusjesman. Uh, van uh, help mijn man is klussen <laughs> en, en ik kom nooit af. <laughs> En dat nee, hele. Dat uh, uh, jaren, kan ik er aan pielen. <laughs> ja, zo'n zo belt heb ik erbij. Dus ik denk van, nou, uh, degene met wie jou samen woont, is dan gezegend in dat, uh, dat opzicht. Gelukkig klus <laughs> ik niet. Nee, nee, nee, nee. Het zijn meer muzikale klussen. Ik heb er weinig mensen last van. Ja, oké, okay, nee, ik snap hem, ik snap hem helemaal. Uh, zullen we hem dan maar gewoon uh, draaien, step back? Let's do it, ja. Yeah. Ja, dan komt hij. Hier is uh, step back van de Morphean David.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 a step back You're... We'll do this at... ...nog bij ons in de uitzending. Deze Judith van Drie... ...met haar uh, laatste single... ...You Were Mine. En ja, uh, het is een beetje de tijd... ...dat we toch uh, iets hebben van... Uh, van ...nou, het, uh, het kan nog eventjes. Want de, de dagen worden wel steeds korter... ...als het uh, gaat om het, uh, het avondlicht in het donkere gedeelte. Want dat... De dagen worden dus uh, gewoon weer aanmerkelijk langer en uh, de nachten uh, korter. Dus dat is een beetje het idee. Dus dit soort uh, singles uh, zou je eigenlijk meer of meer verwachten in het uh, najaar. Of wat dan ook. Uh, Marvin Day hoorde je ervoor met uh, Step Back. Nog één uh, nummer en dan uh, gaan we weer met de volgende praten. Uh, en dat is uh, Westone. Uh, Westone is, uh, komt uit Horen. Maar uh, heeft uh, besloten om voor zijn debuutalbum een crowdfunding-actie op te gaan zetten. En die kun je vinden op uh, Voor de Kunst, want daar is het alles om uh, te doen. Dit is nog van vorig jaar. Het nummer dat heet Ghost Town. Down South is a town by the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 silence of the night don't you sing me the song back in like silence dat Jacob die Edward het nog uh, vaker gaat horen, want uh, de afgelopen keer dat we hem in de uitzending wilden halen, dat was uh, 25 februari uh, wilde verstaan, dat was de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En uh, toen zaten Jip Richter en ik uh, van, uh, zou hij die, die telefoon nog wel aannemen? Nou, dat deed hij dus niet. Uh, ja, 1 minuut uh, voor 10, voor het einde van... Uh, van van de uitzending. Toen, uh, toen kwam hij uh, erachter dat hij nog een interview had. Uh, deze Jacob D. Edwards. Maar uh, we hebben het uh, voor elkaar. Hij komt uh, volgende week. Nee, niet volgende week. Ja, wel volgende week. Volgende week komt hij uh, naar de studio. En dan uh, is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Uh, die ik samen met uh, Jip Richter ga gaat doen. Nou, ik ben benieuwd wat uh, Jip gaat vragen. Of hij uh, of vaker iets uh, met wekkers heeft. Dus ik, ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Uh, want dat is natuurlijk uh, wel het, uh, het verhaal. Uh, volgende week dus uh, deze man hier live bij ons in de studio. De eerste weer sinds lange tijd. Het uh, gaat uh, dus gebeuren. Daarvoor hoorde je Town met uh, Ghost Town. En uh, dat was eigenlijk uh, ook een beetje de aanleiding omdat hij uh, bezig is... Met crowdfunding en met crowdfunding probeert hij geld op te halen voor het uh, debuutalbum. En Ghost Town is van een EP. Er staan drie nummers op, maar hij heeft uh, Snow de plannen om uh, een heel album uh, uit te gaan brengen. Um, wie dat nog niet doet is, het, is Wilde Kind. Uh, Wilde Kind is een, eigenlijk een, een, een band van uh, ontstaan door Danella Smit. En die kennen we nog uit het verleden, want die heeft hier ook nog eens een keer live gespeeld. Uh, oorspronkelijk komt ze uh, uit, uh, uit, uit Namibië, maar ze resideert al sinds lange tijd in Den Haag. Het nummer heet Lost the Sunscreen. was dit met uh, Lost the Sunscreen. Uh, we gaan uh, praten met uh, Sander van Dijk. Goedenavond. Hallo. Goedendag. Oh, ja. uh, hey. ja, jij bent uh, van Anemone. Zeg ik het goed oh. zo? Ja, zeker. Ja. Um, ja, Rotterd Rotterdamse band, als ik het uh, goed heb. Klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Even, even voor de mensen die het uh, niet helemaal kennen, maar uh, hoe is de band ontstaan en hoe lang zijn jullie bezig? Laat ik daar eens even mee beginnen. <laughs> <laughs> nou ja, uh, de band bestaat nu denk ik uh, sinds 2018. Uh -huh. En uh, ja, ik kom zelf uit andere bands. Uh, wij komen eigenlijk allemaal uit andere bands. Maar uh, ja, uh, ik heb ze ik heb heel lang in de band gespeeld, de After Vans. Uh -huh. En En uh, ja, die band ging uit elkaar en toen uh, besloot ik uh, om op een gegeven moment uh, ja, te gaan zingen. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje op aanraden van mijn, uh, van mijn vriendin. Mm -hmm. die, uh, ja, die zei van, oh je kan echt mooi zingen. <laughs> en ik dacht, nee joh, doe je doe niet <laughs> dus, uh, Maar toen ben ik gaan zingen, eigenlijk een beetje teksten gaan schrijven. En, uh, ja, ik, ik, uh, ik heb een boekingskantoor, zeg maar. en ja. dat kantoor, uh, ja, Op dat kantoor werk ik uh, vaak samen met uh, een andere gast, uh, Ricardo Jupijn van de Daily Indie. Mm -hmm. En uh, ja, zo, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Dat, uh, ja, ik zocht eigenlijk een gitarist en uh, wat andere bandleden. En uh, toen zijn we een beetje gaan oefenen en een beetje muziek gaan maken. En uh, ja, toen hebben uh, ja, we een plaat gemaakt en toen hebben we heel veel gespeeld met die plaat. Ja. En, uh, en, en, en nu nog hebben we afgelopen tijd nog een plaat gemaakt. En, uh, hm. Ja. Want, want uh, ik lees uh, dat uh, deze, uh, Wheel to this Hard, die we straks uh, gaan draaien, uh, komt van een, uh, van een album Freebird, wat nog uh, moet uh, gaan, gaan komen. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. we hebben toen uh, we hebben een, een plaat opgenomen in uh, ja, het najaar van uh, 2019. Mm -hmm. En uh, ja, we wilden dat heel graag natuurlijk uitbrengen, maar uh, uh, ja. Toen brak corona uit. Dus toen <laughs> hebben we eigenlijk maar alles uitgesteld. Uh, ja. Het is een beetje uh, wat, wat, uh, waar de meeste muzikanten ook wel uh, mee te maken hebben. En dat dat nare virus uh, voor zoveel ellende zorgt in dat opzicht. Ja, zeker. Mijn fulltime baan was het uh, boeken van bands. Dus, ja. Ja, dat is uh, natuurlijk ook een volledige, uh, ja... Dat ligt stil, denk ik, denk, denk ik zo. Maar uh, even terug ja. na, naar je band. Uh, ja. Want ja. Uh, doordat er ja, verschillende mensen bij elkaar komen... Uh, denk ik ook, daar komt op een gegeven moment uh, wel iets creatiefs uit. Omdat iedereen toch uh, wel een, uh, een, uh, ja, een, een bepaalde achtergrond heeft. Is dat ook uh, misschien wel een van de mooiste dingen uh, in die band van jullie? Ja, nee, ja, ja zeker. Nou ja, goed. Aan de andere kant, ik, ik schrijf wel de meeste uh, muziek. Ja. Um, en, uh, maar we werken dat wel met z'n allen uit. Dus uh, nee, ja, zeker. Ja, tuurlijk. Als je met elkaar krijg je de beste dingen voor elkaar, weet je al? Zo is het gewoon. Ja. En uh, ja, zo, zo is het bij ons. Uh, <laughs> ja, ook. Ja. ja. <laughs> uh... Want, um, ja goed, uh, de, de Separated die heb ik vorige week uh, gedraaid. Dat was volgens ja. mij de eerste single hè, van, uh, van dat nieuwe album wat nog uh, moet gaan komen. Nee. Niet? nee. Nee, nee. Nee, nee. Dat nummer heb ik, nee, dat nummer heb ik eigenlijk thuis opgenomen. Een beetje. Uh, ja, voor de voor de mol, uh, Ja, toen was het corona en toen dacht ik, uh, oh, ik wil even. Uh, ik uh, ga het een nummer schrijven. En toen heb ik dat nummer geschreven. En ik heb uh, een vriend van me die we. Uh, vlakbij hier bij mij woont. Die, uh, die heeft de studio. Uh, het hebben even, in zijn studio hebben we nog even de, de vocalen opgenomen en uh, nog wat, uh, wat extra dingetjes. Maar uh, die track is eigenlijk bijna volledig opgenomen in uh, mijn woonkamer met een hele simpele uh, ja, gewoon hele simpele spullen. <laughs> maakt dat, maakt dat het toch ook wel weer apart dan, denk ik. Als ik het uh, zo beluister. Hè? Uh, muziek in uh, je eigen huiskamer opnemen. En als je dat op een uh, goede manier doet. Dat je denkt achteraf. Hé, hey, klinkt toch best lekker eigenlijk. Als ik uh, het geluid terug hoor. Ja, nee, ja. Goed, ja. Weet je, je gaat gewoon muziek maken. En. Uh, ja, je gaat het gewoon een beetje klooien... Een beetje op, met gewoon uh, opnemen en zo. En uh, Ja, ik vind het wat ik vooral heel leuk vind. Is om zeg maar vanuit hele minimale spullen, dus gewoon echt met hele, ja heel weinig spullen, gewoon hele goedkope spullen. Is dit? Ja. Gewoon zeg maar duur hoeft niet per se goed te betekenen, weet je? Wel? Nee. Ik vind ook dat je kan ook met hele, ja kwalitatief zeg maar zijn slecht, slechte spullen kun je ook hele toffe dingen maken. Dat maakt eigenlijk helemaal geen ene hele bal uit. Ja. Want het gaat om het gaat om het liedje en het gaat om het gevoel in het liedje. Ja. En als, als dat goed is, dan, dan, dan maakt het echt niet uit. Weet je, of je het met een koekenpan opneemt of met, uh, <laughs> met de duur, met de duurste microfoon. Ja, maar, nee, maar zo, Ja, weet je? ja. ja. Het, maar... Gaat, het gaat wel om het gevoel en het ja. liedje, toch? Ja, ja, uiteindelijk wel. Het, uh, het, het maakt niet uit, uh, uh, inderdaad wat je zegt, uh, niet met wat voor spullen, maar uiteindelijk hoe het uh, uiteindelijke resultaat uh, klinkt. Want dat is uh, bepalend, denk ik. Ja. ja. ja. Hey, uh, maar is dat dan, uh, als ik je dan zo beluister, is dat dan ook een bepaalde uitdaging dan ook? Dat je dan op die manier uh, uh, ja, uh, zoiets van muziek wilt maken? Is, zit daar ook een bepaalde uitdaging in dan? Ja, ja tuurlijk. Ja, ja in muziek maken zit toch altijd een bepaalde uitdaging, denk ik? Ja, nou nee, ja, goed. Maar ik bedoel, zitten de, de creatieve kanten uh, ook met, uh, met dit soort uh, dingen? Hè? Met, met van niets iets maken, zoiets. Dat beeld heb ik dan. Ja, nou ja, dat, dat, dat, ik denk dat dat eigenlijk ook een beetje de hele, ja, ik denk dat het een beetje de kern is van het hele ding, toch? Dat je iets van iets, iets maakt. En ja. Van een gevoel, zeg maar, maak je een nummer. En van ja, dat nummer ga je ga je al uitwerken en dan ga je ga je uh, heel vaak naar kijken en dan ga je zeggen van nou, ik vind dit mooi, ik vind dit niet mooi, dan ga je dingen schrappen, dan ga je dingen eruit halen. En dan op een gegeven moment dan krijg je een soort van. Uh, ja, de kern. Dat dus hm. komt dan naar boven. En dan denk je: nou, nou, nou is het wel goed genoeg om even op te gaan nemen. En ja, dan ga je het opnemen. En dan, ja, dan heb je iets. Ja. Ja, maar, ja. Maar ik denk dat dat de hele basis is van het hele ding. Uh, ja, ja, ja, ja, van het hele ding eigenlijk, toch? Ja, ja nou, hey. dat leg, leg, leg jij net even helemaal bloot. Ja, ja. ja. ja. <laughs> um, ja. Nog, nog iets, want uh, jullie zijn een Rotterdamse band. Uh, ja. Is het, uh, ja, het is een denk ik, in Rotterdam. Met, met, dit, uh, hele, met die hele flauwekul die nu uh, jaren aan de gang is. Ja, daar gebeurt niet zoveel mee. Nee. Uh, baart het je te zorgen, of uh, denk je van, nou, dan dat komt ook wel een eind aan, aan dit hele verhaal? Nou ja, nee, dat weet ik niet. Ja, ik hoop het. Maar, uh, ja, baart het me zorgen? Ik vind, ik vind dat een moeilijke vraag. Ja, baart het ja. me zorgen? Ik, ik, denk, ik denk, kijk, ik ben uh, creatief. Ja. En uh, ik denk dat, dat, uh, dat creativiteit op dit moment heel belangrijk is, weet je wel. Ja. Je moet gewoon creatief zijn en dan, uh, dan ga je het wel redden, zeg maar. Ja. Maar als je, als je bij de pakken neer gaat zitten en je gaat uh, ja, uh, jezelf helemaal onderdompelen in hoe naar het is, weet je wel. Ja, dan, dan ga je hier niet uh, ga je beter van worden van ja. deze tijd. Uh, ga gaat uh, dat liedje er ook over? Uh, dit nummer nee nee dit nummer gaat daar niet over Want, uh, wheel to is hard nee nee dat gaat er niet over nee ik, ik heb toevallig in die tijd uh, dat ik dat ik dat nummer schreef uh, was een beetje een aparte periode ja. in mijn leven en uh, ik, heb al, uh, ik had wel wat frustraties en zo en uh, toen heb ik dat nummer geschreven <laughs> zullen, we, zullen we dan uh, gaan uh, laten horen wheel to is hard ja uh, wheel to is hard ja ga je hem hier is hij Anemo. Not meant to be, not meant to be Freedom in a cage Explains it all Was his heart? Will he dance with it? Dance with it. I hope he makes a choice that will lead him to his voice. Please remember it. Remember it. He thinks he is so strong, but he'll leave you when it's done. You'll feel the pain. You'll feel the pain. He seems to be part. But he'll leave a bloody sign He'll die with it He'll die with it Freedom In a cage